Van 4 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Vijf tot zes miljoen Nederlanders moeten volgend jaar rekening houden... met een flinke belastingtegenvaller. Ze krijgen een naheffing of een lagere teruggave. Voor de meeste mensen komt dat neer op zo'n 300 euro. Maar het bedrag kan oplopen tot 700 euro... blijkt het antwoorden van staatssecretaris Wiebes op Kamervragen. De naheffingen zijn het gevolg van het begrotingsakkoord... uit oktober vorig jaar. In Amsterdam is een man aangehouden voor de handel in zware vuurwapens. De politie pakte hem op in een onderzoek naar een reeks liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. De afgelopen jaren zijn verschillende criminelen geliquideerd. Een paar weken geleden vielen daarbij in een Amsterdams café twee onschuldige slachtoffers. Bij een doorzoeking van het huis van de wapenhandelaar zijn zware wapens gevonden, die zijn in beslag genomen. In Pennsylvania is een van de meest gezochte criminelen van de VS opgepakt, na een klopjacht van zeven weken. De 31-jarige Eric Frain wordt ervan verdacht dat hij in september bij een politiekazerne een agent doodschoot en een andere ernstig verwondde. Bij de zoektocht zette de Amerikaanse politie zeker duizend agenten aan in. De man kon worden aangehouden na een tip. Toen agenten hem riepen, gaf hij zich zonder verzet over. De man is een werkloze survival-specialist en wapenliefhebber... die zich wekenlang in de bossen wist te redden... en die de klopjacht zag als een spel, zegt de Amerikaanse politie. De Oostenrijkse wielrenner Matthias Brendel heeft het werelduurrecord verbeterd. De tijdrijder legde in Zwitserland binnen een uur 51 kilometer en 852 meter af. Daarmee verbeterde hij het record van de Duitser Jens Vogt met ruim 740 meter. Dan nog het weer, vannacht opklaringen, ongeveer 10 graden. De komende dag afwisselend zon en wolken. En bij een matige zuidenwind wordt het 15 tot 20 graden. Zaterdag wordt het nog iets warmer. Daarna weer koeler en wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. needs us a I'm more. Don't so blame it on the night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 There ain't no guarantee But I'll take a chance on it Baby, let's take our time moving their feet, so I bring back the beat, and then everyone sings, it's not about the money, money, money. money. The problem. of star just who do you think you This is love, this is love, this is love Terminator I created me a rocket Just a week could rock it later And the way to beat is knocking Got me feeling All Cause the DJ Got me walking Love for the bass and love for the treble. Love for the orchestra, violin, cello. I love for computer beats, harder than metal. House beats, housing, bouncing in the ghetto. We sip till we smashed up. Feeling alright. And we rock the ghetto. a day oh, yeah.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 Als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo ik voel me als ik dans, gooi ja swingen ik steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo ik voel me als ik dans, ja je, je lekker dat te